Nederland, België en Luxemburg werken samen sinds de oorlog en sinds 1960 in 2008 ook op andere terreinen. Het secretariaat in generaal zetelt in Brussel en heeft 51 medewerkers. Ook is er het Benelux parlement waarin parlementariërs uit de drie landen zitting hebben. De kosten voor Nederland bedragen 4 à 5 miljoen euro per jaar. Er komt een Europees onderzoek naar de Diane 35 pil. Dat is een middel dat veel wordt voorgeschreven tegen acne, maar dat ook wordt gebruikt als anticonceptiepil... In Frankrijk is de pil uit relatie genomen omdat de afgelopen 25 jaar vier vrouwen zijn overleden nadat ze bloedstolsels hadden gekregen door het gebruik van de pil. In Nederland slikken zo'n 160.000 vrouwen elk jaar de Diane 35 pil. Premier Rutte zegt dat Nederland blij kan zijn met het akkoord over de Europese meerjarenbegroting tot 2020. Natuurlijk krijg je nooit helemaal je zin met 27 lidstaten, maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, zei Rutte. Hij wees erop dat Nederland net als vroeger... een korting krijgt van 1 miljard euro op de contributie aan de EU. In het akkoord staat dat de Europese begroting omlaag gaat... naar 960 miljard euro. Het is voor het eerst dat het budget lager is dan in de periode ervoor. De Viold heeft een man uit Dordrecht opgepakt... omdat hij voor 160.000 euro zou hebben gefraudeerd... met huur- en zorgtoeslagen. De verdachte man vroeg toeslagen aan op naam van mensen... die via hem een woonruimte of een postbusadres huurden. Die mensen wisten dat niet... Justitie denkt dat de man van 52 al sinds 2011 toeslagen op zijn eigen rekening niet stortte. In 2010 werd de man ook al aangehouden op verdenking van fraude op dezelfde manier, toen voor bijna 290.000 euro. Het weer vanavond en vannacht verloor in de kustgebieden kans op een winterse bui, in het binnenland droog. Morgen overdag op de meeste plaatsen de droog en zon, maar in het noorden kans op een bui en dan maximaal om 3 graden. Dit was het... Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwegein, 2 op de parallelbaan. En de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkem 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en dat was dus het allereerste aller deel van. Uh, in de Mix To the Max, hè, VJ. Ja, het, Goede... uh, de tweede keer alweer. Goedenavond. Goedenavond. En uh, goedenavond, luisteraars. Ja, en uh, in de Mix To the Max betekent natuurlijk heel veel muziek, heel weinig gepraat. Maar ja, af en toe we wel gepraat. Um, we gaan zo wel luisteren naar een nieuwe Weekend Hit. En uh, dat wordt natuurlijk heel leuk. De Weekend Hit is een, een hele grote verrassing. Ik denk dat heel weinig mensen het nummer kennen. Dat is altijd goed nieuws. Maar ja, er hoort ook een stukje bij natuurlijk dat we, dat we een bekende, althans een bekend opkomend jong DJ talent interviewen. En ja, aan jou de beurt de eerste keer. Ja, nee, waarom niet? Want, hoe ben jij nou precies begonnen? Hoe ben ik begonnen? Um, ja, mijn vader die ja. uh, is drummer en uh, die doet het al heel erg lang. En mm -hmm. die is eigenlijk was eigenlijk altijd wel geïnteresseerd in elektronische muziek. Dus hij kocht een uh, sampler. Een uh, sampler, daar kan je allemaal geluiden mee afspelen. Ja. En daar ging ik een beetje op uitproberen. Ja. En uh, toen op een gegeven moment, uh, ja toen dacht ik van ik heb een uh, Macbook nodig op, uh, mm -hmm. op aanrading van uh, een, uh, een DJ die mijn vader weer kende. En toen heb ik uh, Ableton gedownload. En uh, gekocht natuurlijk ja. ook. En uh, toen heb ik ben ik mijn eerste trackjes gaan maken. En ja, mm -hmm. uh, yeah. look at me. Nou, weet je wel? Nee, uh, <laughs> nee. Uh, ik. Uh, Nee, ik ben nu lekker weer uh, gewoon trackjes aan het maken. En uh, nu dus ook een beetje een draai hier. En dat vind ik hartstikke leuk. En uh, ja. Ja, nu dat heb je je eigen radioprogramma eigenlijk. Ja, ja. eigen radio. Hoe snel kan het gaan? Ja. Maar goed, um, ja. Ben nou, is nou, heb je daar talent voor nodig? Kan iedereen het leren? Um, nou, ik denk, ja. Nee, ik denk niet dat iedereen het kan. Um, je hebt er veel inspiratie voor nodig. Um, en uh, ja, je moet heel veel doorzendingsvermogen heb je nodig, je moet echt willen leren en ja. uh, je moet het echt willen en uh, ja, hard werken. En ja, want je hebt natuurlijk wel een beetje een soort van gevoel voor ritme nodig. Kijk, uh, als je zo aritmisch bent als ik weet niet wat, dan heb je er natuurlijk vrij weinig aan. Dan uh, wordt het erg lastig. Ja, maar, maar jij zou ja. nu niet zomaar, oh, ik ga even drummen zo. Die hier een drumstel hebben staan hoor, maar <laughs> dat zou ook wel kunnen gewoon. Je hebt ik, wel gewoon het ritmegevoel. Ik, ik kan wel een heel klein beetje drummen, ja. Dus ja, eigenlijk zeg jij gewoon, je moet het wel, je moet wel iets, van, iets van aandacht hebben. Je moet wel een uh, muzikant in je hart ja. zijn, ja. En wat wil je nou nog verder? Wil je David Ketten achterna? Wil je uh, BMW achterna? Nou, ik zou het allemaal heel erg gaaf vinden, maar uh, ja, klaar, er, is, er zijn zoveel uh, mensen die nu muziek maken. En mm -hmm. ze klinken allemaal hartstikke goed. Enige, sommige beter dan de anderen, maar... Uh, dus er is zoveel competitie dat ik... Ja, ik, ik weet het niet hoor. Het is moeilijk. Dus ik, vind het, ik vind het allemaal een beetje lastig. Het is een ja. harde wereld. Precies. Goed, zullen wij gaan luisteren naar de Weekend Hit van uh, ja, ja, dit vind dit vind het Weekend eigenlijk. hè? Absoluut. En het, het is een verrassing, echt een verrassing. W&W en het nummer heet Lift Off en we gaan er nu naar luisteren. De Weekend Ik heb hem zelf nog niet gehoord. Dus is Lift Off. Lift Off. Met hun nummer lift af. En ja, onze eigen ster, onze eigen DJ-held. Ja, heb ik nog meer benamingen. Ik, ik maakte net, waarschijnlijk heb je het niet gehoord omdat je onderweg was. Maar we draaiden net het nummer God is een DJ. En toen maakte ik op de radio de grap. VJ is ook een DJ. En een goede oh, oh, yeah. yeah, okay. Aardig hè, aardig hè? Ja. Heel leuk, heel ja. leuk. <laughs> Bruggetjes houden hier ook mensen in dit programma. Ik kan er niks aan doen, zo ben ik geboren. VJ is met DJ-talent geboren, ik ben met slechte grappen en slecht humor geboren. Ben je er klaar voor? Ja, ik weet ik vind ja? Het, ik vind het. Ja? Dan gaan we verder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weekend in. Mm. Zo zeggen ze het dan. Hè? Geloof ik in de zien. Even in, in de, de ziekenke, want dat is natuurlijk een hele slechte Zongfestival R.S. waar wij geen aandacht aan gaan besteden in deze show, toch? Alsjeblieft niet. Nee. Zullen we dat gewoon een keertje doen. Gewoon een, uh, gewoon een keertje alle slechte nummers in een kwartier zo langs laten komen. In een grote mix. Dat gaan we volgende week doen. Kan ik jou die opdracht? Wat doe jij nou? Nee, ik, uh, <laughs> ik zat aan de knopje. Ik jou, kan ik jou die opdracht meegeven? Alle slechte muziek. Die jij je maar kan verzinnen. Ja, maar dan ga ik gewoon een kwartier lang Frans Bouwer draaien. Dat... <laughs> nou, of Dries Roelvink. Dries Roelvink. Ja, dat, dat heb ik nog nooit geluid. Nee? Nee. Nee? Nee. Nee, ik, ik vond, heb, heb je even voor mij, uh, vond ik wel leuk van uh, Frans. Vond je, maar, vond je dat oprecht leuk of is dat uh, heel cynisch wat je nu zegt? Best wel cynisch, maar... Um, ja, dat, dat, dat was toen echt dat hitje. En ja, een zomerhit hè. Ja. Ik stond op de camping mee te dansen. Nee, dat is echt zo. Ik heb altijd op een camping gestaan hè. Echt? Ja, ah. dat zou je niet zeggen. Ah, je bent ook wel een beetje een uh, campingtype. <lacht> Oké, okay. ben ik een campingtype? Jij bent wel een campingtype. Nou, dankjewel. Maar jij zei dat je iets nog, niet, nog nooit had gehoord eigenlijk. Dries Roe, ik. Nee, nog nooit gehoord. Wel gezien toch, in zijn gele slip? Uh, ik heb die reclame gezien van, ik kan niet meer. Dat, uh... Van wat? Roken kan echt niet meer. Dat, dat weet je wel. De Dries Roelfink en de gele batslip. Nee, ja, maar dat was van de A.W.B. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat was uh... van de Ja, ik zou bijna vragen, maar Giel, weet jij je... <laughs> Magiel, weet je... Want moet je... niet antwoorden op de radio, dus. Weet het eigenlijk niet. <laughs> Hij weet het niet. Dit is Dries Roelfink. Ah, dat was best leuk. Nee, mag maar. op het stuur. Parijs voorbij, nog zeven uur. Ja, ja, ja. Handjes in de lucht. Maar je hebt natuurlijk altijd nog iets slechter. En die wil ik er ook echt minimaal in hebben. Gewoon echt minimaal. Dat is, uh, dat is waarschijnlijk gewoon dit. Ja, het is ongelooflijk dat we dit nog zouden gaan draaien in dit uurtje. Herken je dit? Nee. Ik wel. Toeter, toeter, toeter, toeter. Oh, jee. keer ook in, hè? Volgende week. Die gaat, weet je wat? Ik ga hier een hardcore minute van maken. Specia van dit nummer? Van dat nummer? Dat van, kan van, niet. van Van Oeter. En kijk zoiets als. Oeter, Oeter, Oeter, Oeter. Zoiets ga ik denk ik maken. Dat, dat lijkt me wel leuk. Echt. Maar ze hebben nu een... Eh, voor mij met je bakfietsen naar de sneeuw of zo. Dat is een nieuwe hit. Nou, ja, ik, dat vind is... is paraat de kennis hoor dit, maar. Oeter, Oeter, Oeter ving al leuk, hè? Je hebt best wel veel fouten muziek en jij gaat er dus één grote mix van maken. Nee, ja, nou, ik, ik maak wel van een kwartiertje cupmuziek en dan... Oh, oh. Piepmuziek. Uh, Piepmuziek. Hé, hey, uh, over Piep gesproken, kijk je piep moet er Piep moet roken. Oh, oh, god, nee. nee, nee, nee. Iemand had hem aangevraagd op Facebook, hè? Weet niet wie, maar... Jij. Oh, was ik het? Uh, ja, ja. <lacht> Zullen we gewoon verder gaan met de show? Zullen we weer verder gaan? De laatste 15 minuten. Ja, ik ga een eigen trekje draaien. We zijn benieuwd. Throw it away. Weeam van de Bearman? Show it away. Van Vijay. Je hoort hem hier op Radio CVM Het weekend in de mix. To the max. To the most. To the best. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seeker. Danger seeker, danger seeker, danger seeker, danger seeker, danger seeker.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 Weekend weekend zit er alweer bijna op. In de mixto de max ook. Nog uh, precies 30 seconden en dan zijn we er weer vandoor. Dus dan rest ons, VJ. Ja. Dan luister we nog een heel fijn weekend uh, wensen. Drink niet te veel. Drink niet te veel. Of toch wel, of niet. Of waar je zin in hebt. Of, of drink gewoon helemaal niks. Inderdaad, cola. Cola, ja. Pepsi-cola, Coca-Cola, alle cola's.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 De politie van Wassenaar heeft sterke aanwijzingen dat de 13-jarige Enes Aurach uit Wassenaar zelfmoord heeft gepleegd. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Gisterochtend werd het lichaam van de jongen gevonden in een bos in Wassenaar. Sinds die tijd was niets bekendgemaakt over de doodsoorzaak. LTO Nederland zegt dat Nederlandse boeren in de nieuwe EU-begroting meer inleveren dan Franse en Duitse boeren. De landbouworganisatie.